Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. Het duurt maanden voor de schade door het noodweer in Leersum is hersteld. De brandweer en dakdekkers zijn druk bezig om de boel weer op orde te krijgen daar. Gisteravond ging er een windhoos door het Utrechtse dorp. Bomen knakten om op huizen, waardoor zeker zes huizen onbewoonbaar zijn geworden... Ook het huis van deze vrouw, ze zat op de bank toen de boom door het dak kwam. Nou, eigenlijk konden we het niet echt beseffen. We gingen keer heel hard waaien en uh, nou ja, voor we het wisten lag de boom erop en toen snel naar buiten. Ik kan me niet eens meer heel erg herinneren eigenlijk. Er zijn negen mensen gewond geraakt, maar de brandweer en de burgemeester zijn blij dat het niet erger is afgelopen. In een hele korte tijd was het een ravage in Leersum, zegt de burgemeester. Ze noemen het een beurstvol, heb ik begrepen. Huh? Sorry. Een beurstvol. Ik heb er nog nooit van gehoord. Uh, maar het is niet. een soort valwind met draaiingen. Nou ja, hoe, je het, hoe je het beestje ook noemt, de schade is alzienlijk. Bij een woningbrand in dieren. Zijn vanochtend vier honden omgekomen. Hun baas ademde zoveel rook in bij het redden van de dieren... dat hij in de gaten wordt gehouden in het ziekenhuis. De brand is ontstaan door een probleem met een mobiele airco. De politie beveiligt al bijna twee jaar honderden medewerkers, directieleden en hun familie in een afpersingszaak rond een fruitbedrijf. Nooit eerder kregen zoveel mensen in één zaak beveiliging, schrijft de Telegraaf. Het bedrijf kreeg twee jaar geleden een sms'je waarin ze de schuld kregen dat er handel verloren was gegaan. Daarvoor was er een grote partij cocaïne in een container bananen gevonden. En Friesland maakt zich op voor een babyboom. Volgende maand is het precies negen maanden geleden dat de tweede lockdown werd afgekondigd. Dat merken ze in de verloskundige praktijk in Stiens. Ongeveer 50% meer zwangeren hebben we sowieso sinds de corona, tweede lockdown. En we zitten per maand op normaal zo'n 18 zwangeren die we gaan helpen bij de bevalling. Maar nu zitten we op zo'n 29 in juli. Dus we gaan veel drukte hebben. En die drukte is ook extra groot omdat er een tekort is aan verloskundigen. In heel Nederland zijn er zo'n 90 vacatures. Heb ik het weer nog? Het is op veel plekken grijs. Alleen in het oosten bij de grens is er zon. 20 tot 27 graden is het. Vannacht komen er weer buien over met onweer en zware windstoten. En morgen dan is het droog en af en toe zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk op de weg en ook omdat de A9 in beide richtingen het last heeft van werkzaamheden is het drukker op omliggende wegen. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkerveen en knooppunt Amstel staat een file van 8 kilometer. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Ook op de A4 is het druk Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat een file van 7 kilometer. Hou daar rekening met een kwartier op onthoud. Ook vertraging op de Ring Amsterdam Zuid richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens staat een file van 11, kilo, eh, 11 minuten. Excuse. En tot slot de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Watergraafsmeer Een file van 4 kilometer zorgt daarvoor 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij Zandvoort op zaterdag op uh, CFM. Met uh, ABC en de Night you Murdered Love... uit uh, de jaren 80 aan het begin van het uh, tweede uur van uh, dit programma. De Q1 uh, is inmiddels gestart en ook weer gestopt meteen... met een uh, rode vlag uh, situatie uh, door Tsunoda die uh, de baan heeft verlaten heeft en uh, inderdaad uh, zijn Honda aan de kant heeft uh, geparkeerd. Uh. Ja, daarover straks meer uh, van ons... De, de verslaggever en collega Willem van Densen... want die houdt het voor ons ook even in de gaten... de kwalificatie die om drie uur is begonnen. Uh, verder kijken we met een scheef oog... naar uh, Europees kampioenschap voetbal. Want om drie uur is de wedstrijd Hongarije-Frankrijk begonnen. Het zal u niet verbazen. De tussenstand is nog steeds 0-0. Wat gaan we verder doen in de tweede uur? Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Want ook de evenementen, uh, het aantal evenementen uh, met de, uh, nemen weer toe naarmate de coronaregels uh, worden uh, verlaagd... zeker worden uh, stopgezet. Uh, verder uh, over een tweetal platen uh, uh, gaan we uh, nog even een, in, een interview herhalen... wat uh, Ben Zonneveld vanmorgen had met Ernst Brokmeijer. Want uh, er wordt al jaren uh, gesproken over uh, het feit dat de reddingsbrigade Post-Zuid... Uh, zou moeten worden uh, ja, geupgraded, zeker verbouwd, zeker worden vernieuwd... Want uh, het is, nou een, het is een, wel een gezellig hok daar, maar natuurlijk niet meer van deze tijd. En al jaren uh, is men aan het stechelen over, om, om deze, uh, daar nieuwbouw te gaan plaatsen. Maar daar zitten we allemaal weer juridische haken en ogen aan. En hoe dat precies zit, dat hoort u over een t, uh, tweetal platen tijdens het interview van Ben Zonneveld met Ernst Brokmeijer. Uh, verder hebben we nog ander Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Voetbal, uh, uh, autoracen, uh, interview met Ernst Brokmeijer... En verder nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dat gaan we doen, Albert-Jan. www.zfm-live.nl. Kijk je live mee. Studio Tolweg 10A. En we hebben toch een klein beetje de zomer in ons bol... ondanks dat, uh, dat ik nou kippenvel heb... of uh, komt het door de airco die aangezet is uh, in de studio, albert Een ik... beetje 18 graden. <laughs> niet in dienst <laughs> geweest, hè. <laughs> nee, ik ben niet in dienst geweest. <laughs> Maar uh, misschien word ik een beetje warmer van uh, de muziek van de Miami Sound Machine. Can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music Getting stronger Don't you fight it till you die. de huidige reddingspost van, uh, van de reddingsbrigade dit uh, zingen. I'm still standing uh, Jan of niet? Nou, al ruim vijf jaar lang wordt er gesproken over een nieuwe post voor de reddingsbrigade bij de boulevard Paulus Lood in Zandvoort-Zuid. Maar het komt er maar niet van de grond. Opnieuw zijn er tegen het nieuwe ontwerp bezwaren gemaakt vanuit de omgeving, zodat de bouw wellicht weer jaren op zich kan laten wachten. Maar wie zijn die bezwaarmakers en wat zijn hun beweegredenen? Uh, vanuit de ooghoek van Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade. Uh, die geeft uh, nu een update over de stand. Want er was een bouwtekening geweest. Die was te hoog en nogal is die lager geworden. En hij moet wat meer richting, uh, richting de zee uh, geplaatst worden. Maar er komen van allerlei dingen bij kijken. Vanmorgen sprak Ben Zonneveld tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... met Ernst Brokmeijer over de update over de nieuwbouw van de reddingspost Zuid. Hoe is het met je nieuwe reddingspost...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 Ja, in, in 2015 hebben uh, uh, een aantal uh, partijen uh, uh, vragen gesteld in de Raad... ...naar de toenmalige staat van, uh, van de Zuidpost. En is eigenlijk de opdracht gegeven, maar nou, kom met een uh, plan van aanpak, en toekomstvisie. Mm -hmm. En uiteindelijk is daar besloten, nou ja, uh, renoveren is eigenlijk geen optie meer... ...gezien de historie en de staat van het huidige pand. Uh, dus de optie is nieuwbouw. En inderdaad, uh, uh, ongeveer vanaf 2017, dat klopt, uh, zijn uh, de plannen... ...gaan rollen um, en, en is mij gaan werken aan, uh, aan uh, nieuwbouw. Um, en ja, we zitten in uh, nou ja, 2021 mm -hmm. en um, ja, met de laatste uh, raadsbrieven van wethouder Bluis... Uh, ...de raad informeert over de laatste stand van zaken. Ja, ...ziet het er nou uit dat we ook in 2022 nog geen uh, nieuw gebouw zullen hebben. Maar waarom zit er dan zo'n tijd tussen 2017 en, uh, en uh, 2002, zou ik maar zeggen? Want toen is het eerste ontwerp... Uh, uh, opgezet van die nieuwe reddingspost. die niet beviel. Ja, Hoe het, komt het, het dat er zoveel uh, tijd in zit? Nou ja, dat zijn natuurlijk verschillende stappen. Um, uh, het is denk ik allereerst goed om, om, om te weten. dat uh, um, um, eigenlijk de, de gemeente. Uh, de opdrachtgever. En, en de bouwer van het pand is. en uh, ja. als eensbegaande de gebruiker. Uh, dat gaat overigens. Uh, uh, op dat vlak echt in zeer goed overleg. Dat betekent dat in die eerste fase. Uh, een plan van de aanpak wordt gemaakt. een plan van eisen. En wat, wat heb je als eensbegaande nodig? Er wordt gekeken naar andere reddingsposten in het land.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 En, en wat bedoel je daarmee? Nou, je, je, bent, je bent gezakt. Dus uh, uh, het uitzicht... Ja, maar, dat, maar dat, dat, dat, je kan natuurlijk in constructie wel iets... In, en er is spannend gekeken naar hoe kunnen we dat in zichtlijnen doen. misschien mm -hmm. voor degene die dat niet helemaal uh, weet... Op dit moment uh, staat het, uh, het huidige gebouw eigenlijk half in het duin. Ja. Uh, dat is zo'n 30 jaar geleden al een probleem geweest. Uh, bij de, ik zou bijna zeggen, de vorige nieuwbouw. En dat betekent dat 30 jaar geleden niet een geheel post is neergezet... Maar alleen de bovenkant uh, is vervangen in een soort ja, groeige renovatie. Um, maar daar zitten we nou ja, uh, zeg maar op een ongeveer twee etage hoogte... waardoor je redelijk over het strand kan kijken. Um, dat was de afgelopen jaren al een stuk minder geworden... door ja, uh, de strandtenten zijn groter geworden aanbouwen... Uh, en dus we hadden daar in in zicht. Uh, in eerste instantie als reeksbegade... hebben wij ook geen probleem mee. En pas uh, ook de originele wens. Eigenlijk gewoon op dezelfde plek nieuwbouw. Maar ja, half in de duin... Uh, en met ons hoogheemraadschap... Ja, dat is gewoon geen optie meer. Dus, dus je en, moet naar voren. Dus uh, is al vrij snel besloten... dat het niet op het huidige terrein komt. Mm -hmm. uh, wat we daar weer te maken hebben met de regels... dat twee vaste gebouwen... daar ja, een, een bepaalde lengte... Uh, tussen zitten. Nou, de zelfvereniging is bijvoorbeeld een vast gebouw. Dus dat betekent dat we nou ja, naar een andere plek moesten. Mm -hmm. En uiteindelijk is daar uitgekomen dat het, uh, ja, het, het perceel naast de renningspost uh, waar in het verleden een strandpunt had gestaan ja, dat dat dan de geschikte plek zou zijn. En uh, is door de gemeente daar uh, de ontwikkeling op uh, gestart. Okay. Um, en dan krijg je inderdaad dat uh, uh, in overleg met Hoge Heemraadschap en hoe dat precies is gegaan dat, dat zou ook de gemeente naar moeten vragen. Maar uiteindelijk is de boodschap daaruit gekomen? Ja, dat moet acht meter uit de duimvoet staan. En de duimvoet is niet eens het, het echte duim wat je ziet, maar een berekening, heb begrepen. Um, omdat dat nou ja, dan heel lange termijn toekomstbestendig en, en allerlei zaken. Ja, dus vandaar dat de huidige plek uh, is zoals die is.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 Nou, het gaat eigenlijk twee kanten op. Hè? Je doelt op een interview van van de week. Er is altijd bij natuurlijk interviews. Thijs, denk ik, 30 minuten materiaal opgenomen. Die is uitgepikt. Eigenlijk de boodschap die daar ook gegeven werd. Hè? Want de vraag was daar. Nou, is het nou zeg maar voor de leuke nieuw gebouw? Of, voor, uh, uh, uh, uh, of is het nou echt nodig? En wat wij ook daar gezegd hebben. En dat, dat, dat is ook gewoon echt zoals het is. Is eigenlijk zijn er twee hoofdproblemen met het gebouw. En laat ik dan met de makkelijkste beginnen. Uh, wat ik al zei. Het gebouw is 30 jaar oud.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 vloeren die slechter worden, dus dat is gewoon puur de bouw. Mm -hmm. En dan het tweede is, en dat noemen wij dan het functionele, is hè, als je bedenkt dat, uh, nou zeker in de zomerperiode je dagelijks met uh, nou, tussen de tien en de 30 lifeguards daar aan de gang bent, um, zeker nu bijvoorbeeld met corona, hè, in het hoofd bemanningengedeelte, wat ook de keuken is, wat ook de meldkamer is, wat ook de plek is waar de stroomgasten binnenkomen, hè, dat is geloof ik uh, uh, zes uh, vierkante meter Um, en daar kunnen op dit moment, geloof ik, formeel vier lifeguards zitten. Ja. Eén douche, één toilet. Um, heel traditioneel een dameskleedkamer. die ongeveer uh, minder dan de helft is van de herenkleedkamer. <lacht> waar met moeite twee dames, drie dames ze kunnen omkleden. Echte kledingkast. Ja, he, dus, en dat stukje was er uh, uitgepikt. Maar het is echt die combinatie van bouwkundig is het gewoon aan zijn eind aan het komen. Uh, maar ook functioneel voldoet het gewoon niet meer aan de huidige destijds.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 Ja, helaas eh, niet volgend jaar. We eh, nee. hebben uh, gehoopt met 100 jaar uh, ZFD volgend jaar. Uh, <kijkt> dat mooi te kunnen combineren, alsnog met, met de opening van het gebouw. Maar het gaat waarschijnlijk richting ons 101 of 102 jaar <laughs> bestaan. Dat we dat gaan uh, vieren. Nou ja, ja, net als uh, het EK voetballen kan je dat ook een jaar uitstellen gewoon. Dus, ja. Ja, jawel. Maar uh, aan de andere kant, dat zijn dan uh, hopelijk twee keer een reden voor het feestje. Laten Dankjewel. we daar maar uh, vanuit gaan. Laten we dan maar voor het positieve uitgaan. Ernst, bedankt voor het interview en ik spreek je gauw. Dat was het uh, interview van uh, vanmorgen met uh, Ernst Brokmeijer. Van uh, de reddingsbrigade over de nieuwbouw. Uh, wat eigenlijk uh, nog steeds uh, niet, uh, niet gaat zoals het uh, gepland was, uh, Albert-Jan. Om het zo maar even te zeggen. Nee, je hoort ook aan de stem van Ernst Brokmeijer dat hij er uh, echt, uh, echt, echt, echt ja, tot op zijn laatste loodjes er loopt, want uh, wat heeft het allemaal voor zin? Je, je, je, wil, je bent met een, iets heel serieus bezig en dat moet gewoon iets gebeuren. En steeds dan wordt het weer vertraagd. Ik kan me voorstellen dat je de moed een beetje in de schoenen gaat zakken. Inderdaad, dus uh, ja, nou, laten we hopen dat het, uh, dat het toch de positieve kant op gaat en dat er een mooie nieuwbouw gerealiseerd kan gaan worden. Until the end All oh, the highs of the beginning I can feel it in my bones We don't stand, never stand alone We didn't come this far To so give up on the dreams inside our hearts If you wanna see the light, you need the dark So live in the moment we gotta hold on tight Don't wanna let the rain put down our fires It won't be easy, but we'll always keep the dream alive And we promise from here on out To live in the moment We gaan het afwachten of dit en dit gaat worden. De Ram en de Moments. Het is half vier geweest tijd voor de evenementenagenda, albert zei het al, vanwege inderdaad de coronabeperkingen die een beetje opgeheven gaan worden. Inmiddels is er weer wat meer mogelijk op het gebied van evenementen. Ja, en toch zijn er in de, in de coronatijd ook al een aantal evenementen door, doorgegaan. Of exposities. Maar die mogen dan nu uh, ook weer uh, ook binnenshuis en buitenshuis uh, te bezichtigen. Zijn dankzij het terugdringen van alle coronaregels. Allereerst even een vooraankondiging. Want in het leegstaande gedeelte van het raadhuis komt vanaf juli een pub up museum. De zeer bijzondere collectie oude grammofoons van de Zandvoortse verzamelaar Jelle Atema. zal worden tentoongesteld in het oude gedeelte van het historisch gebouw. De verwachting is dat deze bijzondere expositie zowel een breed nationaal publiek. als buitenlandse toeristen gaat trekken. Atema's verzameling is beslist uniek te noemen. Er zijn juweeltjes bij. Zo is er een model van de uh, allereerste tinfolie-fonograaf van Edison en tientallen uh, versies van Nipper, het bekende witte hondje, dat luistert naar de stem van zijn baas, his master's voice. Er zijn ook uh, voorlopers van de jukebox te bezichtigen en sommige geluidsdragers zijn ook te beluisteren. De prachtige collectie met geluidstragers vanaf bouwjaar 1877... wordt een geweldige publiekstrekker, dus Hilly Jansen... die als directeur van het Zandvoortsmuseum de regie voert. De bedoeling is dat het museum in juli de deuren kan openen... en tot circa eind 2023 de bezoeken zijn. Nou, en daarnaast hebben we natuurlijk voor de gasten die uh, naar Zandvoort gaan... en ook voor de Zandvoorters... de zandsculpturen die nog te, tot uh, eind augustus te bezichtigen zijn... Uh, hier in het, uh, in het uh, mooie Zandvoort. Er is een hele mooie route. En dan kunt u lang, komt u langs alle zandsculpturen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de ode aan het Nederlands landschap. Eerst was het een, uh, een, een, een expositie die alleen buiten uh, kon worden bezichtigd. Maar nu kan het ook weer binnen uh, kamers, om het zo maar eens te zeggen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de expositie over Simon Paap... de kleinste Zandvoorter uh, ooit. Een prachtige expositie van uh, Simon Jane Paap... Zeker het bezoek waard. Ja, en laten er... we hopen dat de film maar gaat komen. Trouwens uh, ja. over uh, Simon uh, Paap. Mochten we daar nieuws over hebben, dan hoor je dat uh, uiteraard uh, als eerste bij je eigen lokaal omroep op de zaterdagmiddag bij Stanford. Op zaterdag we gaan een plaatje draaien en dan is even vragen aan Willem van Dens hoe het gaat met de kwalificatie. Is het al ten einde, Willem? Nee, hè. Dat zit er niet in uh, met al die rode vlaggen. We houden mix van de Culture Club, hoor je. ZFM, Race Radio, Bit Report, Bit Report. Ja, en nou hebben we hem toch echt open. Microfoon 4. En dat betekent dat je dan het uh, warmer stemgeluid hoort van uh, Willem van Denzen. Want Willem, jij bent uh, de kwalificatie voor on ons aan het uh, volgen... op uh, dat mooie circuit van uh, Paul Ricard. Ja, dat klopt. Uh, we zijn daar nu bezig uh, met Q2. Maar ik wil toch nog even teruggaan naar uh, Q1. Q1... Uh, Binnen eigenlijk een half uh, minuut was er al bekend uh, één startplaats. Dat was uh, Yubi uh, Tsunoda. Die ging eraf en uh, kwam niet meer terug op de baan. Dus die gaat uh, morgen starten vanaf plaats 20. Een ander opmerkelijk feit was uh, Mick Schumacher. De, ja, het zag eruit uit dat hij zich uh, voor het eerst uh, in zijn Formule 1 carrière kon kwalificeren voor Q2. Dat deed hij over, want hij eindigde op de 14e plaats. Helaas kan hij niet van start gaan uh, in Q2 omdat hij uh, ja, later zijn auto uh, toch wel uh, flink beschadigde in de vangrail. Dat had niet alleen gevolgen voor Mick Schumacher zelf... maar met name voor Lance Stroll. Die was bezig met een uh, snelle ronde... maar door de code rood uh, kreeg hij niet de mogelijkheid meer om zich uh, te verbeteren. En Stroll, uh, ja, die mag van start gaan... Uh, Morgen op de 19e plaats. En is niet een plek waar hij thuis hoort. En zeker niet met de uh, Aston Martin. Dat is toch een auto die richting uh, top 10 gaat. We zijn inmiddels begonnen met de uh, Q2. En ja, daar hebben we toch een... Uh Aantal auto's, eigenlijk allemaal op 1A, voor zover ik gezien heb... die zijn gestart op het gele compound, de medium compound. En dat is natuurlijk met name daarom gedaan... dat ze graag op die gele band willen gaan starten. Daar kunnen ze langer mee doorrijden. Maar ik zie toch wel ervan komen dat het nog een flink aantal auto's zijn... of coureurs die kiezen om aan het eind van deze Q2... Toch nog overstappen op rood om zich toch binnen de top 10 te gaan kwalificeren. De eerste 5-6 zullen dat waarschijnlijk niet uh, nodig hebben om over te stappen naar die uh, rode band. Maar we zien nu dat de uh, PRS op de gele band de snelste is uh, tot nu toe. Met op een tweede plaats uh, verstappen. Een derde Sainz En vierde Bottas. Hamilton zien we pas op uh, plaats 6 terug. Uh, ...die zeker tegenvalt tot nu toe in de kwalificatie... ...vind ik eigenlijk de man die de laatste twee races op uh, pole position uh, zich wist te kwalificeren... ...dat is de Ferrari-rijder Charles Leclerc. Ja, de ja. kwalificatie gaat uiteraard uh, om de startposities voor de race van uh, morgen... Hoe belangrijk is het om morgen een goede startpositie te hebben... op dit circuit, Willem? Nou ja, dat is het circuit natuurlijk belangrijk... maar die eerste pocht kan best wel eens een beetje een knijpertje worden voor iedereen. Dus ja, hoe eerder je daar doorheen bent, hoe beter. Eén uh, vraagje. Ik, ik, ik haal even het voorbeeld aan wat je net zegt van die Schumacher. Die zet dus uh, een, een tijd neer uh, uh, dat hij, waardoor hij door, door zou kunnen naar Q2. In, het, in de volgende scène zien we hem dus in de bandenstapel uh, uh, staan zodat hij niet meer kan uh, opdraven voor Q2. En gaan stemmen op om dan uh, je snelste tijd, als je daarna uh, crasht... Uh, de snelste tijd af te nemen. Ja, het gaat erom... Uh, uh, wat vind jij daarvan? De, de, de, die, die, de stemmen die opgaan is uh, wanneer je een code rood veroorzaakt. Zodat, en zeker in ja. een geval zoals nu... dat er anderen niet meer in staat zijn om hun tijd te verbeteren... zijn ze ook niet in staat om jou voorbij te gaan. En ja, dan willen ze... Uh, de maatregel gaan invoeren dat wordt besproken om degene die die code rood uh, heeft veroorzaakt zijn tijd af te nemen in de IndyCars in Amerika ja. gebeurt dat al, degene Stop. die een code rood uh, veroorzaakt in de kwalificatie zijn snelste tijd wordt afgenomen zodat anderen die dan op papier gaan ze daaraan uh, voorbij gaan. Ja, dat heeft te maken natuurlijk met uh, Monaco, met uh, Leclerc, neem ik aan. Uh, ja, ook, maar ook, uh, ik weet niet meer wanneer het was. Daar hadden wij nog een hele discussie ja. over. Met die ene Ferrari die stond op pool. En die andere die crasht in een bocht. Uh, maar, ja, dat was seins, hè? En, ja. en die rijdt die baan weer op, zodat er een rode vlag komt. Zodat de, de, de anderen niet meer een snelle tijd konden neerzetten. Als die regel die bij de IndyCars geldt, daar ook had gegolden. Dan was de snelste tijd van die Ferrari-rijder afgenomen. Dan was hij zijn poolplek kwijt. Oké, okay, nou we wachten dat af Willem, hoe dat uh, verder gaat verlopen wat betreft uh, de regelgeving uh, optrendt de kwalificatie. Uh. Ja. ja, nu uh, zitten we in, in de Q2 nog uh, iets meer dan vijf minuten te gaan. Hoe staat het voor? Uh, we zien nu uh, Hamilton op één, PRS op twee en Verstappen op drie. Word vervolgd. Zo is het maar net. Nou, wij zijn uh, in de moed om uh, te gaan dansen. Ja, het mag binnenkort weer. Ja. Ook in de discotheek en zo. Maar je moet volgens mij wel een, uh, met een test uh, laten zien... dat je inderdaad geen corona hebt. Of een vaccinatiebewijs hebben. Dan mag je weer de disco in binnenkort. En dan kan je lekker gaan dansen met z'n allen. Anderhalve meter hoeft dan ook niet hoor. Blijft altijd lekkere muziek. Muziek van de band Toto. Ditmaal een uh, heerlijke gauw Je Hold de line op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Na de Q2 zit er bijna op. Straks horen van uh, Willem van Ness hoe dat uh, verder allemaal verloopt uh, met de kwalificatie... daar op het circuit in uh, Frankrijk van uh, Paul Ricard. We gaan het hebben over uh, ja, de actie voor uh, Liam. Want uh, er moet een hele hoop geld uh, voor uh, die kleine jongen binnengehaald worden. We hebben het over 2,1 miljoen, albert -Jan. Ja. En hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen dan? Ja, want uh, dus dit, dit weekend uh, staat wederom uh, uh, volop uh, uh, in de belangstelling de uh, tweede actiedag voor LIAM. Tweede weekend kan ik beter zeggen. Want opnieuw zullen vele, uh, uh, velen geheel belangeloos deelnemen dit weekend aan activiteiten die georganiseerd worden... om zoveel mogelijk geld voor de zieke LIAM bij hen te krijgen. Er is 2 miljoen euro nodig voor een medicijn waar hij mogelijk profijt van heeft. De activiteiten die georganiseerd worden dit weekend onder het motto een kind voor een kind vindt plaats bij strandpaviljoen Mango's Beach Bar op het Gasthuisplein en in Theater De Krocht. Reeds vanaf 12 uur tot vanmiddag 5 uur zijn op het Gasthuisplein en bij Mango's diverse activiteiten die voor kinderen bijzonder geschikt zijn. Zo kunnen ze zich laten schminken, een zeepketting maken en er is een speurtocht en er staat een knuffelkraam uh, en Maaike Kapel zal weer haar poppen in de onvolprezen poppenkast laten optreden. En vandaag worden bij Mangos Beach Bar twee silent discos georganiseerd. Vanaf 4 uur tot 6 uur voor kinderen. Met een koptelefoon op kunnen ze luisteren naar speciaal voor hun gedraaide muziek. En daarna volgt een versie vol volwassenen. En dan zal de bekende Zandvoortse DJ Raimundo de muziek verzorgen. Morgen treedt Vreek Volkers Band op in het theater De Krocht. Deze band van zanger-gitarist Vreek Volkers speelt blues en zal vanaf 4 uur morgen optreden. Mochten er hopelijk veel kaarten gekocht worden voor 5 euro, dan moet het zeker gaan lukken. En dan volgt er om 7 uur een tweede optreden. Het wordt sterk aangeraden om te reserveren, want door de Corona-maatregelen ma mogen slechts een beperkt aantal toeschouwers tot deze evenementen toegelaten worden. Een koptelefoon, zowel voor de kinderen als voor volwassenen, of een plaats reserveren voor de kinderspelen, dat kan door het sturen van een e-mail naar voor een alle opbrengsten en kaartverkopen gaan naar Liam. De kinderspelen kosten 10 euro. De koptelefoons voor de volwassenen kosten 25 euro voor 1 uur. En die voor de kinderen 12,50 euro. Er is ook een VIP-arrangement voor 150 euro. En dan krijg je namelijk 3 uur lang drie koptelefoons ter beschikking, inclusief drankjes. De Freek Volkersband vraagt slechts 5 euro voor het optreden. Maar houdt wel een open schaalcollectie na afloop aan de deur. Kaarten voor Theater de Krocht zijn te verkrijgen via Zandvoort voor Liam Outlook .com. Zandvoort voor Liam Outlook .com. Alle bedrijven, leveranciers en personen werken belangeloos mee, waardoor alle opbrengsten volledig naar Steun Liam tegen SMA2 gaan. Kijk voor meer informatie op wwwsteunliamtegensma tegen SMA2.nl www.steunliamtegensma2.nl Wat een geweldige actie voor uh, Liam. Nog even wanneer uh, is dat in, in de krocht? Met de Freek Volkers bent uh, is dat, dat hè? Morgen uh, vanaf 4 uur in ieder geval uh, het eerste optreden. En wellicht om 7 uur een tweede optreden. Geweldig mooie acties voor uh, Liam. 2,1 miljoen hebben we nodig voor het uh, medicijn voor uh, deze jongen uit, uh, uit Zandvoort. En we zitten slechts, slechts, terwijl het toch een aardig bedrag is... op 338.000 euro, Albert-Jan. Maar dat betekent dus dat er nog heel veel geld bij moet. Dus zet ook een actie op en uh, meld je aan via de website die uh, Albert-Jan uh, net noemde. Daar kan je je acties uh, voor uh, Liam ook uh, aanmelden. Wij gaan uh, nog tw uh, ja, twee platen voor je draaien tot aan 4 uh, uur. En eentje is een lekkere gouden oude... Op ZFM wordt iedere houwe platina.